Sophie Verhoeven met het nos Journal. Volgens het Franse is er zeker zes doden gevallen door orkaan Irma. Over doden en gewonden op het Nederlandse deel is nog niets bekend. De communicatie verloopt nog steeds heel moeilijk en het openbare leven ligt stil. Defensie heeft met een helikopter een verkenningsvlucht boven het gebied kunnen maken. Daaruit blijkt dat de schade groot is. Het vliegveld is niet begaanbaar, het ziekenhuis is heel beperkt open en de haven is niet beschikbaar. Prioriteit van de Nederlandse militairen is om het vliegveld vrij te krijgen... zodat er hulpverleners en goederen naar het eiland kunnen komen. Het nieuwe kabinet Rutte III krijgt waarschijnlijk drie ministers meer... dan het huidige kabinet. Volgens de Telegraaf wordt het aantal bewindspersonen uitgebreid naar 16. Nieuwe posten zijn, volgens de krant, immigratie en integratie... klimaatzaken en landbouw. Over de precieze invulling van de portefeuilles zou nog worden onderhandeld... In het nieuwe kabinet zouden VVD zes ministers krijgen... CDA en D66 ieder vier en de ChristenUnie twee. De grootste prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek... de Simon-Stevin Meesterprijs gaat dit jaar naar een hoogleraar MRI-fysica, Andrew Webb. Hij ontwikkelt goedkope mobiele MRI-scanners... die in ontwikkelingslanden kunnen worden ingezet. Aan de prijs is een bedrag van een half miljoen euro verbonden. Webb wil er onder meer nieuwe MRI-technieken mee ontwikkelen... om ziekte als Alzheimer in een veel vroeger stadium op te sporen. Roger Federer is in de kwartfinale van de US Open uitgeschakeld. Hij verloor in vier sets van Juan Martín del Potro. De Argentijn speelt nu in de halve finale tegen Rafael Nadal... De andere halve finale in het mannentoernooi gaat tussen Kevin Anderson en Pablo Carreño Busta. Het vrouwentoernooi krijgt dit jaar een Amerikaanse winnares. Alle vier de speelsters in de halve finale komen uit de VS. Het weer dan nog. Vandaag vooral, valt er vooral in de noordelijke helft een enkele bui. In het zuiden blijft het zo goed als droog en is er ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wordt het nat en grijs.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 Kom eens langs de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. C Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort la cosa tanto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 sterke geluid in Europe. Ja, en het wordt nog veel meer, want uh, de gierende racewagens die beginnen wat later. Maar goed, we gaan eerst praten met Noortje Olie Mullen ...en die uh, aan de hand van het muziekje wat je net al hebt gehoord... Dat was trouwens Papucho uh, Dos Camisas. Ja, en een, een stukje vrolijke muziek. Simon Korper die komt praten over de prestatietocht Fat Bikes. En Nick Drommel, uh, ondernemer Mr. Paint stelt zich voor... ...die heeft een nieuwe winkel in de Halterstraat. Ik denk trouwens dat de prestatietocht Fat Bikes... ...dat wordt dan opgevolgd door de prestatietocht Fat Bikers. Ja, die mogen meedoen. Ja, nou, in de tweede uur hebben we de nieuwe expositie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 Worden. En dat verdient hij ook wel. Ja, hebt het ene boek met een toekomstvisie heeft hij geschreven. Een beetje tegen science fiction aan. Dat is ja. erg, erg goed ontvangen. Ja, dat gaat allemaal goed komen met de Marco oh. Temes. We gaan hem ook spreken. Noortje, hoe lang doet die batterij het van jou? Want ik zie Heel dat je goed. licht gebruikt. Ja, het is een beetje klein. hè? Het, <laughs> vol, uh... Voor uh, Noortje ligt een advertentie en die gaat over het museumpodium. Museumpodium. Welk museumpodium gaan wij over hebben? Morgen. Morgen. 3 september. Dat is over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 Met de glazen zo. deuren? Ja, dat je dan naar buiten ja. gaat. Oh, wacht. Erop. Zetten we vanavond al twee hekken neer en parkeren ze er niet meer? En dan, <laughs> <laughs> ja, dat kan ook. Omdat het zo'n hele grote groep is. Ja, maar ik heb al wel een opstelling in mijn hoofd hè, dat het allemaal gaat lukken. Okay. En onze dirigent heeft natuurlijk ook een piano nodig. Ja, die ja. moeten we die dan. Moet, die moet er ook nog zijn. En we moeten dan langs die hele mooie auto. Dus dat lijkt mij niet echt. Dat was wat die auto naar binnen vrommelen? Oh, dat was een, nou, niet een drama, maar het is gelukt. En we hebben natuurlijk, als je naar die expositie kijkt, nou ik vind hem echt prachtig. Ging op zijn kant naar binnen. hij nou, was iets te breed? Was hij op zijn kant naar binnen gegaan? Ja, nou, ja zoiets, zoiets, zoiets. Maar dan, dan liep er liep ook wat olie uit. Maar goed. Um,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 Kwam is het van de, de, de nieuwe exposities? Door de Pride ja. kwam dat mede. En we hebben uh, daarvoor en de Hollandse meesters... die zijn heel erg druk bezocht. We, we hadden natuurlijk mooie prenten hangen... die uh, op aanvraag bij het Rijksmuseum... Oh. want anders mag je dat niet neerhangen. Mm -hmm. Die hebben dat... Uh, ja, dat was echt een aanwinst. De boulevard staan ze ook nog, hè? die, ja? uh, die, die aanloopposters. Ja. Uh, ja. Ja. Die is ook mooi. Maar ik wil zeggen, het gaat gewoon goed gaat met goed het, het museum. Museum. museum. Ja. Over museum? Ja. Want vanavond blijven jullie langer open.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 Met BMW's. Ja, ja. En dat gaf toch ook wel wat spektakel, vond ik. Ja. Nee, maar... Ik denk dat als de motoren gestart worden, dat het niet zo stil meer is. <laughs> ja, maar het zou vaker wat drukker moeten zijn op dat, op dat plein, dat gasthuisplein. Ja. ja. Dat zou toch.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 Dus op zondag is dat echt verschrikkelijk. Dat wil ik Ja, dat kan je niet in. hebben als er een uh, Coro kantoor komt spelen. Nee, dat moet dat kunnen wij niet hebben, hebben. Nee. dat moet vrij zijn. Oké. Okay. Nooitje, ontzettend bedankt voor de uitleg weer. Ja. En ik zou zeggen, kom op tijd vanavond. Want er is een boel te zien. Ik zit in Amsterdam, maar ik doe mijn best. Oké, okay. <laughs> okay. dankjewel. Dank je wel. Goed, dank je wel.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 Preach to, me, baby. Push it to, me, baby. to me on, naar de Instant Funk met I Got My Mind Made Up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 En dan uh, bijvoorbeeld een rit van uh, Zandvoort ja. naar Muiden en terug. Ik zat ook te denken misschien een paar heuveltjes door de gebroede paap laten maken, <laughs> <zakak, laughs> weet ik veel, ja. En dat ze daarover kunnen gaan. Ik, uh, het is nog uh, in de... In de het, het parcours is nog in de maak. In de maak, ja. Maar, maar ook als het geen parcours wordt, maar gewoon lekker... Mooie, mooie toer toch? Ja, en als, het doel is... Uh, sorry? Op, ja, nee...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 Zeker. Die je misschien daar even kan, kan inzetten. Die, dat zou een ja. geweldig idee zijn. Wat, nou wat ik weet is dat ze toch voornamelijk komen uit uh, Aziatische landen. Klopt. Import. Ja, allemaal ja. import. Ja. Klopt. Diegene van mij heb ik in, uit China. Gekocht in Thailand. 50 euro betaald voor transport. <lacht> geweldige niks. bike. En ja. diezelfde bike hier. Wat Bas heeft gezegd, Simon. reken op uh, 2500 euro voor zo'n bike. En ik betaalde 700 euro ervoor. Ja. Dus, ja. Uh, maar het Net een interessante markt. Ja. Is, uh, ja maar het is ook een nieuwe markt. Ja. En het bestaat nou sinds 4, uh, 5 jaar. En. Um... Ik weet dat er ook nu andere varianten komen van, van Segway bijvoorbeeld. Ja, segway, je ja, heb, je ja. hebt ook een fat uh, tire Segway, daar kun je ja. gewoon mee op het zand. Ik ja, weet er alles van, dus jij moet komen helpen met dat. Gewoon uh... net dat Cor in de organisatie komt. <laughs> ja, zeker. <laughs> uh, vetbikesprestatie of zo. Ja, zoiets. <laughs> ja. Maar ja, het, uh, het, het begint dus uh, te komen. Ja. Ik zie wel eens op circuit uh, van die fat bikes. Maar zo breed als je het met aanwijzen heb ik nog niet gezien. Nee, nou volgende keer kom ik even in Landslaak erom zien Ja. ja. Eh. En ik uh, hoop dat de gemeente ook gaat meewerken. Waarom Heli uh, Jansen heeft gezegd. Ja Simon, ik sta klaar. Ja. Maar uh, dat we ook echt uh, de gemeente met...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 We hebben genoeg bevolking hier, en net als ik zei, er zijn al van verschillende hoeken. Heb ik uh, geluiden gehoord. ja, wij helpen mee, ja, wij helpen mee. Ook fietsers dus niet. Gelijk opschrijven, die namen? Ja, zeker, dat doe ik ook. Nou ja, oh ja, wat dan je dan bijvoorbeeld uh, <laughs> sowieso kunt doen, is dat uh, de reddingsmigrade kun je uh, vragen of zij de tocht willen begeleiden met een auto. Geweldig. Ja, eh, geweldig en dan heb je, heb. omdat het naar Muiden gaat, uh, kun je dat vragen van naam Bloemendaal. Bloemendaal. Uh,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 Saved my life Last night a DJ Saved my life Yeah Cause I was sitting there Bored to death And in just one breath he said, You gotta get up You gotta get off You gotta get down girl You know you drive me crazy baby You've got me turning to another man Called you on the phone No one's home Baby, why leave me all alone? And if it wasn't You. I find out all I need to know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 En dat was het uh, nummer Indeed: met last night a DJ saved my life. En wie Vindt is een DJ? Ik weet het niet. Het <laughs> zou kunnen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 Ook, in de gemeente. Ja, je hebt nu die, uh, die street art op de uh, Raadhuisplein ligt er eentje, op ja. de Boer ligt er eentje. Ja, ja.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 Dus dan zou je toch inderdaad een paar kunstenaars deze kant moeten laten halen. Van iedereen krijgt een stukje wat. Ja, dat, dat zou zeker een heel mooi idee zijn. En uh, ja, ik ben veel in gesprek met Heli uh, Jansen en uh, Marianne Rebel. En uh, oh. ja, we proberen zandvoort wat meer kleur te geven, wat meer bekendheid in de..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 Dan is het Je kan je het beschermen wat je wil, maar... Uh, nee. ja, het zou natuurlijk uh, die, die, Een hek eromheen zetten is natuurlijk zonde van het, van het kunstwerk. Je ja, Je moet, je moet er over een bloot... Uh, ja. Ja. Want ik zag ook bij de dingen die er nu liggen... Daar staat een point of view, dus daar moet je ook gaan staan, wil je het, uh, het beeld uh, ja. zien. Zeker, dat uh, is allemaal illusies zeg maar. Uh... Maar we zijn alweer een evenement verder, hoor, naar de fat bikes en street art, uh, dat kan dus allemaal geregeld worden door, uh, door jou, maar even terug naar de winkel. Ja. Um, je zit er nu twee maanden in? Nee, nog, nog, nog uh, korter. Oh. Ik zit uh, drie weken en... Wat is het? Drie weken en vijf dagen. Toen maar uh, ruim drie weken. Je bent nog steeds tevreden. Ja, uh, ja zeker. Ik. Um, kan het vanuit jouw winkel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 Wat is het, het uh, wat is het adres precies? Het uh, adres is uh, Haltestraat 59A. Dat zit uh, ter hoogte van uh, uh, slagerij Freiburg, precies daar tegenover. Lunchbreek in de buurt? Ja, dat zit meerpaal. naast mij. Uh, lunchbreak en de meerpaal zit uh, links van mij. Dat tussenin? Ja, ik zit er precies tussenin. Dus uh, super gezellige buurt. Als ja, die oude computerzaak? Ja.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 Voor je komst. Yes, en uh, ik kom binnenkort een korte keer bij kijken. Hartstikke leuk. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Yes, Dankjewel. alsjeblieft. Dankjewel, mensen. Hier is een liefde, mooi nummer dat we uit de foto schoten: Snow en Bethy Rooney. Titel: Kiss the Miller Dreamer. For just a moment, my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give.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 Dan de herhaling van dit programma is op donderdagochtend van 8 tot 10. En de uitzending gemist, en dan kunt u naar www.zfmzandvoort.nl. Dan kunt u de datum de tijd invullen. Uh, let u even op een uur later invullen, want de, de tijdsdatering van de uren begint bij nul. Dus het elfde uur en het tiende uur, dat is dan een uurtje terug. Uh, vul gewoon het juiste uur in en dan kom je er zelf. En ik zal deze keer het op tijd verwerken, want ik ben verantwoordelijk voor de update van de uitzending gemist. En dat, dat, moet dat, echt in. Loopt, dat loopt nog wel eens achter.